Heb je wel eens linkse mensen Om zien gaan met idealen Als ze eenmaal binnen waren En het zelf moesten betalen Ach kom, daar moeten ze aan wennen Ons kind is geen profiteur Zeggen de ouders in hun graf en draaien zich verlegen om. Heb je wel eens linkse mensen met de waarheid omzien gaan? Als er onrecht was bedreven, en zij hadden het gedaan. Ach kom, dat is een misverstand. Dat wordt echt wel rechtgezet, zeggen de ouders in hun graf, en draaien zich verlegen om. Heb je wel eens linkse mensen omzien gaan met personeel, als ze het, voor het zeggen kregen? En verschilde dat dan veel Ach kom, dat is geen arrogantie Dat is de spanning van het werk Zeggen de ouders in hun graf En draaien zich verlegen om Heb je wel eens linkse mensen Naar het voetballen zien gaan met een vliegtuig van het leger En kaartjes, God weet waar vandaan Ach kom, dat was een oefenvlucht En die kaartjes waren over En het was tegen de moffen En oranje heeft gewonnen Oranje heeft gewonnen Oranje heeft gewonnen Wilhelmus van Nassau Ben ik van Duitse bloed Den vaderland getrouwen Blijf ik tot in den doet. Een prinsen van Oranje Ben ik vrij onverveer de koning van Spanje Heb ik altijd geëerd Michels ten laatste male Tot de strijd u geschaard Wij gaan door tot de finale En de laatste rode kaart Michels ten laatste male de strijd u geschaald, wij gaan door toch op de finale. En de laatste, rode, laatste, rode, laatste. Heb je wel eens linkse mensen, om zien gaan met idealen. Als ze eenmaal binnen waren, en er viel niets meer te halen.